Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Kom niet kijken naar de Walvismetro. Dat zegt de burgemeester van Spijken Nissen. Hij is bang dat er te veel mensen naar het gestrande metrostel komen kijken. Ze zijn er met twee hijskranen bezig om kettingen rondom het snel te bevestigen. Een hoop heisa, zegt Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg. En nou, dus één juk uh, is nu uh, bevestigd en uh, we zien nu dat uh, het tweede juk met de tweede kraan nu ook uh, in stelling wordt gebracht. Nu ook uh, naar de positie komt waar die uh, straks uh, uh, gehesen gaat worden. Duurt waarschijnlijk nog eventjes voordat het metrostel wordt weggetakeld. Wil je het live volgen? Kom dan dus niet naar Spijkenisse, maar volg het bijvoorbeeld via. ...via de livestream op rijnmond.nl. Er zijn twee mensen opgepakt voor de aanslag in Wenen. De twee werden vanochtend vlak bij de Oostenrijkse hoofdstad opgepakt. Wat ze met de schietpartij gisteravond te maken hebben is niet duidelijk. Bij de aanslag kwamen vier mensen om. Ook werd een dader door de politie doodgeschoten. Het is niet bekend of hij alleen handelde. Duizenden studenten van de universiteit in Groningen kunnen geen tentamen maken... Het online systeem waarmee de toetsen thuis worden gemaakt is gecrashed. De Studentenbond in Groningen is boos... want het is niet voor het eerst dat het systeem eruit ligt. En op het Australische Kangaroo Island... zijn voor het eerst weer koala's uitgezet in de natuur. Het land werd vorig jaar getroffen door een heftige bosbrand. Veel dieren stierven. Gewonde koala's werden opgevangen in een reservaat. En nu zijn we dus een jaar verder... en worden de eerste dieren weer in het wild uitgezet. Is te horen bij de BBC. Juist de koala... Here he goes. It's always a bit sad to see them go, but there's no better feeling watching someone that you've helped raise from a Joey or get through all of that treatment and then get them back out to the wild, watching them climb back up the tree where they're meant to be. Being a wild koala again. Ja, ze zegt dus dat het altijd moeilijk is om afscheid te nemen van de beesten waar je lang voor hebt gezorgd. Maar om ze weer in de boom te zien klimmen, daar doe je het uiteindelijk voor.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu in Zandvoortse zaken goede keuze. Af en die keuzes van Jaap zijn best leuk, hè? Zeker wat vind jij ervan? Ik vind ze enorm goed. Ja? ja. Ben je enthousiast? Krijgen we nog een verrassingsplaatje straks? Ja, ja jawel. jawel ja, wat ik... niet om aan te horen is. Nou, we klap, moeten, moeten klappen. Ja, nou, nee, nee, nee. Ik doe, ik doe, ik doe, ik doe mijn best. Ja, nou, ik, heb, ik heb er dan wel eentje, denk ik. Dus ja, heel dat gaat wel goed komen. we uh, willen graag altijd nieuw talenten. Een kans geven ja. in de kantelval. Ja, ja, ja. het komt toch nergens aan. Ja. Hey, ja, het het leuke is, wat, je mist uh, niks. Nee, nul. Nee, helemaal. Hey, zullen we hey, even ja. wat kijktipjes doen? Ja, doe dat. Oké, prima. Uh, nou, daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Uh, gewoon even op televisie. Uh, morgen is het, als je het houdt van Tom Cruise... dan heb je morgen een mazzel. Want er zijn twee Tom Cruise films bij Veronica te zien. Twee weet een Jack Reacher. I'll never leuk. go back. Zijn, oh, dus is een spektakelfilm. Ja. En daarna Collateral Roll met Jamie Foxx. Dat vind ik een iets mindere film. Maar nog wel aardiger. Jack Reacher ja, vind ik goed. Nou, Jack Reacher is best wel een beetje in de categorie uh, Tom Cruise. Uh, lekker spektakel. Dus die zijn morgenavond uh, bij Veronica te zien. Um, en ik wil nog even wat tips doorgeven voor leuke documentaires. Documentaires. documentaires die in ieder geval mm -hmm. leuk zijn om te kijken. Uh, hebben jullie ooit Longshot gezien? Nee. nee. Zit hier bij Netflix? Absoluut aanraden Longshot. Uh, gaat over een jongen die... Uh, uh, ik ga daar verder niks over vertellen. Een jongen die, die dreigt uh, veroordeeld te worden voor een moord... Okay. Die waarvan hij zegt dat hij nooit uh, gepleegd heeft. En daar zit een onwaarschijnlijk verrassend uh, einde aan. Het is een geweldige documentaire. Het duurt maar drie kwartier. Longshot heet hij. Uh, dan heb je een uh, prachtige documentaire over... Uh, Three Identical Strangers. Ik weet niet of jullie die ooit gezien hebben. Ook een tip die volgens mij bij Pathé Thuis... ik weet niet of je hem echt nog kan vinden. Dat gaat over drie, een drieling. Uh, volledig identiek. En die zijn alle drie in een uh, ander gezin opgegroeid. En via een stom toeval komen ze elkaar tegen en komen ze bij elkaar. En dan blijkt er een heel sinister complot achter te zitten. Het is dus een krankzinnige documentaire. Three Identical okay. Strangers. Een ah. geweldige documentaire om naar te kijken. Uh, en net nieuw, uh, maar die moet je even opzoeken. Three Identical Strangers, op, op, op, uh, zoek hem even op. Uh, dan heb je ook nog nu, net op Netflix, de nieuwe... Um, the Secret of the Sakara Tomb. Dat is een, een film over de ontdekking van een van de mooiste... Uh, schat in Egypte na de ontdekking van Tutankhamon. Uh, dat is in 2018 gebeurd. En zij waren daar een documentaire aan het maken. En ze zijn dus bijgeweest van begin tot eind. dat er een van de prachtigste graven van een opperpriester in Egypte. met allemaal prachtige kleuren, met ornamenten, met uh, lijkkisten, sarcophagen. de whole fucking Geweldige documentaire. Ja, Op Netflix voor... nu. De Secret Wat de Sakaar Hij duurt uh, ruim een uur, mijs. Echt ademloos om naar te kijken. Dat je, je van ontdekking wordt voor mijn vader geweest. Ja, ja, ja, ja is toch? Onwaarschijnlijk ja. van jou. Egyptoloog, man. maar je, zeg, je hebt altijd. Vroeger had je zeg maar de, de, de opening van de kluis van, om er terug te komen op het kluis van Al Capone. En, uh, en wat zit er in de kluis? En ja, ja. bij Dat je drie uur te kijken naar helemaal niks. Ja. Ja. En dit is gewoon wel iets, ja. zou ik ja. maar en zeggen. En nog dat even voor de duidelijkheid, hoe heet die? Welke? De laatste. Dit documentaire over die sarcofaag? Die uh, the Secret of the Sakharov Tomb. Sakara so S-A-Q-A-R-R-A. -A -A -R -R -A. No, maar je vindt hem zo, is dat, school, курsen, dat Zoë, waarschijnlijk okay. bij de favoriete meteen. En die andere Three Identical Strangers en Longshot. Longshot staat ook op Netflix. Nou ja, echt okay. geweldig gedocumenteerd. One sarcophagus said to the other sarcophagus: How's your mummy? <laughs> <laughs> dat is een hele goeie. Uh, uh. <laughs> All right. Hey, goed. Dat is cool. uh, dat is in ieder geval waar we naar moeten kijken en uh, ik zit hier te kijken naar the three identical strangers op Netflix en uh, dat is, uh, dat is uh, en ik denk dat iedereen wel Netflix heeft nee ik niet ik niet oh het is Netflix Netflix maar je hebt geen Netflix jaap nee heb ik niet echt geen jaap nee ik moet uh, keuzes maken beste mensen dus en dat is het eurotje dat je dat maar één keer uit kunt geven. Dat is wel dat, waar. En dan moet ik daar even gewoon streng in zijn. Maar weet je wat ook goed is, Jaap? Ja. Dat is uh, Amazon Prime. Dus dat ik, maar ook dat, dat moet kost je... 2,99 per maand. Ja. En dat heeft minimaal net zoveel aanbod als Netflix. Okay. Maar iets minder ja. zuiver, ja. Nou, dat doe ik. Dat doe ik. Ja, drink je je drinkt nee, helemaal niet? Nee, nee, nee, maar ik, ik, ik drink helemaal niet. Nee. Ik, ik drink alleen water en koffie. Dat is het enige ja, wat ik drink. Hoor, dus ja, dus ja, daar gaat het mis, natuurlijk. Ik ja. gewoon eens ja, ja. een keer een borrelman. Ja, en, ja, dan ja, dan dan en dan, Netflix, en dan, dan hè? Leuk, gaan we nog even verder door. word ik een acuinpisser. Uh, dan heb ik over op alles wat aan te merken. Nee, dus zullen we zullen het maar niet uh, doen. Neem lekker een borrel, dan neem je vanzelf Netflix. GELACH ja, <laughs> Ja, jongens, maar goed. Uh, ik vind het uh, hartstikke mooi wat het aanbod uh, betreft. En uh, er zijn uh, heel veel dingen die ik graag zou willen zien. We gaan kijken of we hem kunnen uh, downloaden voor je... op een legale manier. Mm -hmm. Lijkt ja. mij misschien uh, wel... Uh, maar goed, uh, jongens, uh, ik weet niet of er nog meer uh, iets te beleven is... Ik in zeggen, uh, wonderschone opmerkelijke uh, nieuwskantland. Uh, weet ik veel hoe je dat moet doen. Ja, ik zou even kijken of, uh, of Frankrijk nog wat leuke autotips heeft. Je weet het nooit. Ja? Keer Hebben we nog iets? Ja, ik, ik vrees het. Nou ja, het is, uh, dit is een, uh, een, een tip... Uh, uh, mensen gaan steeds meer overschakelen... ook een grappige woordspeling... naar een automatisch aangedreven auto. En tegenwoordig uh, zijn de automaten zeven of tien traps zelf. En uh, je kan dus uh, ervoor kiezen om of een handgeschakelde bak te nemen... als je wat sportiever bent ingesteld en je wat brandstof wil besparen... dan is het uh, nog wel zo dat je, als je een handgeschakelde versnellingsbak hebt in je auto je ja, iets zuiniger kan rijden dan wanneer je een automatische versnellingsbak hebt. Want dat verbruikt altijd een paar procent meer brandstof. En over brandstof gesproken. Er is heel veel te doen om de nieuwe brandstof, de, de, de E10 en de E5. Hè. En nou uh, zeggen ze wel dat de moderne auto's zijn toegerust... om uh, op die uh, brandstof te rijden met 10% ethanol. Is dat schraler? Of is ja, het, het, is, het is gewoon rotzooi. Oh, sorry, het is heel slecht voor je, voor je pakkingen, voor je afdichtingen, voor je rubberslangetjes... En uh, dus uh, dan was ook te lezen laatst in de, in de media dat steeds meer mensen overschakelen toch op de dure brandstof, de E98. En daarvan heb ik dan begrepen, denk ik, dat die van Shell uh, het minste ethanol bevat... Nou, en, dat is niet, dat is, ik, ik moet je hierin tegenspreken. Ja, ik sprak een. Want ik werk bij strijder. Warrior. Warrior, ja. Warrior. En uh, uh, dus er komt een man van. Het uh, is dus omgekat. Het was Texaco. Het is uh, uh, Total. Total geworden. Uh, dus ik vroeg: van, uh, Zit er nou veel verschil in merken, benzine? Hij zei helemaal Het dus komt, komt allemaal uit één bak ja. in Rotterdam. Dus ja. al die. Behalve de uh, speciale, uh, zeg maar de, de, de. Je hebt een, een uh, uh, Shell Plus, geloof ik. Ja. En je hebt uh, Excelium van ja, de total. Ja, ja, ja, ja. En ja. je hebt daar zitten aparte. Uh, de gooi, ja, uh, gooi je ooit voor scuitenvettermotor. Daar zit dus dan minder ethanol in. Als ja, er zit minder ethanol in. En, en daar uh, zit het verschil tussen de maatschappij. Maar die E-10, dat ja. is die allemaal hetzelfde. Maar het is allemaal één pot nat. Toch? Sorry, oh, ik ja, nou, zo mee, de... Heel goed dan, dit is uh, mooi. Maar je moet dus 98 nemen of 95? Wat moet je doen? 98. Gewoon de duurste nemen. De duurste duurste nemen. De duurste oh, al al als nemen. je auto je lief is en als je wil voorkomen dat je onderweg komt te staan... de boel in de fik vliegt, omdat er weer een rubberslangetje naar Auto's je brandstof is. Gewoon, uh, je gaat ook meteen de auto graag meteen de fik als je die doet bij jou. Nou, dat komt ik vaker voor dan, uh, dan vroeger. <laughs> dat dat nog wel is gebeurd. Dat dan, uh, als Nee, maar jongens, het is hetzelfde verhaal met flauwe parallel. Roomboter... Je hebt roomboter van uh, Campina, roomboter van de Albert Heijn... Ja, van de huizen. En van heb uit het en vat. het maar de roomboter van 1,28 of van 98 cent, het komt allemaal uit dezelfde tube. Het komt ja. maar voor één roomboterfabriek uh, in de kop van Noord-Holland. En daar komt. Pff, en daar nou is al die roomboter ja. erin. En dan komt een ander pakkietje omheen. Maar het ja. echt, zo verschil is het niet. Het ja, geldt dat geldt voor roomboter, dat geldt voor benzine en dat geldt voor stroom. Ja, gelul over die, over die stroom. Ja, ik heb ja. allemaal dit en dat. Ja, groene stroom bestraat nou, Nee, bestraat maar er komt al, ja. grotendeels. Ja. Maar ja. er komt altijd een beetje kolenstroom ja. bij, want het is nooit helemaal 100%. Nee, dat klopt. Nee. Ja. Ja. Dus, maar goed, dan is wat ik heb gelezen over uh, de brandstof van Shell, is dus dan. Uh, een artikel geweest niet op waarheid berustend laat ik het zo. Nou, dat weet ik niet. Dat ja. weet je nou, ik, nee, dat heeft ook maar een nou. mening, hè, omdat die Nee, dat is geen mening. Ik heb, nou. ik heb, ik heb dat nee, maar het is maar ja, dat is wetenschap. Het is gebaseerd op bevindingen van allerlei mensen die dan feiten. moeten samenkomen. Feiten. Feiten. Niemand die Kun ja. je, je eigen waarheid verzinnen, maar feiten mag ja, je niet verzinnen. Zeker. Nee, Francesco? Nee, dat nee, is ook zo. Niet. Nee. Zullen we een stukje muziek doen joh. Doe maar. maar een goed plan. Kom maar. Kom maar. Gaan we zeker nog iets anders tackelen, toch? Hey, ik heb, uh... Wat doe jij nou? Ja, we gaan... Ik moet ja, gewoon ja, openstaan. Even... <laughs> en zo uh, kan dat uh, verkeren. Maar ja, weet be je wat het leuke is? Je mist niks. Nul. No. Nul. No. God, wat hadden we allemaal kunnen doen in deze tijd? Nou, hè. Nuttige dingen ook, hè? Gewoon. <laughs> Dit duurt wel vijf minuten. Ja, nou, dat is je... goed, dat is moet goed. Moet nog iemand bellen? Nou, daar dat was ik net mee bezig. Maar dat ga ook doen. Ja, Akkort. dat ga ik ook doen. Hm? Ja, wat doen we hier nou. Is dit niet Phil Collins met Heel Another goed. Day in Paradise? Heel Ach, wat ja, mooi Bramman. man. Ja, gevoelig. Nou, hè? Kijk eens naar buiten. He? Another ja, Day safe. in Paradise. Wat zeg ik? Nou, even mee. Ja. Allemaal in de polonaise. Ja. Ik heb nog wat uh, met uh, Phil Collins, uh, wat dat er gaat, hoor. Ja, ik kan het wel, hoor. Die Phil. Ja. Hij, hij is uh, laatst uh, zijn vrouw. Was, uh, wat was het nieuws ook weer? Zijn vrouw die was uh, inmiddels stiekem getrouwd ja? met een andere man. Ja? Terwijl ze met Phil was. Dat mag helemaal niet. Dat is bigamie. Dat mag niet. Een en ondertussen had ze een relatie gehad met uh, ik veel, de, de vrouwelijke kok. Ik weet ik veel. Met een en vrouw... toch had hij wel een hele hoop geld al aan haar gegeven. Ja. Ja. Een en hij heeft een dochter, die woont in Nederland. Was dat zo? Ja, in de achterhoek. Dus ik het vond het een beetje een sneu. Uh, dat film had natuurlijk een beetje last van zijn fysiek. Ik vond het een beetje sneu worden. Last van zijn gehoor heeft hij gekregen. Ja, gehoor en ja. weet ik veel. Maar ik, ik weet De man is een held. Maar die man niet helemaal, ja. maar, alleen maar slechte verhalen. Nee, maar. dat is. Ja, dat is nou. ik, heb al, ik heb dingen met die man meegemaakt, het was echt bizar. Ja, veel, like de, that, een en de leuke man toch? Een van de aller, allerleukste ja. artiesten die ik, ja, uh, die ik heb meegemaakt. Geen gelul. Vriendelijk. Ja. En die, zegt ook, die zei ook van... Uh, jongens, als ik tegen jullie heel uh, lullig ga doen... Dan, uh, als je, een beetje als, als afplugger. Ja. Hij zegt... Uh, ja, dan uh, gaan, jullie, uh, gaan jullie niet zoveel voor mij doen. Nee. Ik zei, nee, dat klopt. Zo, zo, zo werkt dat wel. Ja. Weet je wel. Want ik heb natuurlijk... Met, met, met veel van dit soort... Uh, uh, portretten mogen uh, werken. En zo'n... Zo uh, Rod Stewart is een verschrikkelijke man. Er wordt ook altijd zo door de collega's. Echt. Vrucht, jongen. Ja. Okay. En, en, en, uh, weet je al, en zo waren we natuurlijk heel veel. Ik moest met de, de Gibson, maar de rot met een T, bedoel je? Hè? Ja. <laughs> ken je de Gibson Brothers nog? Cuba. Ja, ja, ja. <laughs> en ja? Ja, ja. en dan, moesten we, dan moesten we Amsterdam in met die, met die drie gasten. En die kwamen uit België. Dus die, die spraken een beetje Frans en een beetje nou, heel gebrekkig Nederlands... En dan moesten we naar een uh, discotheek gaan. En dan, wat, is, uh, wat is de uh, beste discotheek? Dan gingen we naar, uh, hoe heet het? Uh, uh, de It. De It. Ja, tuurlijk. En, uh, en, <laughs> en, maar dan moest ik steeds dat plaatje aanvragen voor ze. Oh, Gingen dus hun ja, dus eigen dan? plaatje Ja, <laughs> oh. ja dat Dan ben je blij met jezelf. Ik heb vind oh, hiervan mij ideeën. idee de guest relationship bij, de, uh, bij het hotel. Bij het American Hotel. Dus die ging altijd met... Grote op pad. en als ze dan alleen of belden ze mij ook wel ging met allerlei types mee ook. <laughs> ja. En toen had ze op een gegeven moment, weet het mee, uh, Kit, weet je ook alweer? Die Michael ja, ja, ja. Hazelnoot. Die was uh, leuk hoor. Oh, was ja, ja. Maar dat was zo'n idioot. Ja, dat was ja. een idioot. Die ging dus weg en zij had de vriendin meegenomen. Dus uh, nee, je moest even terug in zijn kamer. Dan ging die, van die strooifoto's halen die kon tekenen. Nou, ik heb nieuws voor je. In Amsterdam wil niemand een foto met handtekenen van Michael Hasselhoff. Dat <lacht> dus is echt niet geïnteresseerd. En die man had toen net volgens mij een hit in Duitsland. Hij heeft één hitje gemaakt: Don't hassle the half. En dat Don't hassle the half. Maar toen gingen ze uit eten met hem. En hij kreeg dus blijkbaar niet genoeg aandacht, deze man. Dus hij. hij er werd, en uh, die twee vriendinnen van mij die waren met hem op pad. En toen is hij op een gegeven moment. <lacht> het was zo sneu. Toen ging hij in zijn horloge praten tijdens het eten. Op de <lacht> Serieus seriously, oh, ja? omdat hij dan misschien herkend zou worden. Dus dan ging ik gewoon tijdens het eten ging hij naar mensen om me heen kijken. En dan ging ik in een logisch praten. Hé, hey, kid. En dan begon ik te praten. Dan ben hetzelfde het het? als die man Dan ben je ja. nog een beetje triester. Ja, triest. Ja, ben ja, je beetje... familie van Trump, of niet? Nee, nou, bijna. Ja, ja maar dat is echt niet normaal. Het de Hessel Trump. De Hessel. Ja. Oh. Ja, ja toch gooi je lachen met die man. Ja, vast. Want mijn vriendje Steven heeft er ja. wel met hem te maken gehad. Oh, ja. en, la en Lange Hans. Oh, die lange handen zijn, ja. Ja. En die, die, die gingen dan met die, met die man door Nederland de toeren. Langehansen, security, hè? De ja, beste beveiligers van ja, ja, ja. Het is heel triest afgelopen met hem, hè? Ja, dat in hij, hij zit in een, in een, in een rolstoel. Hij heeft een uh, uh, hernia. Nee, een, hoe noem je... Uh, Herzenifant? Uh, uh, ja, nee, hij heeft een... Uh, hij is geopereerd uh, voor kanker. En dat, toen heeft hij een dorslesie gekregen. Oh, Jezus. Ja, hmm. dat is heel sneu. En, leuke man. Uh, ja, leuke man. vreselijk gelach altijd. En uh, ja, die kon je er goed bij hebben. En, die, die, uh, en toen uh, hadden ze met die hersenhof hof afgesproken van... Uh, nou, we moeten wel een auto hebben met een, met een zwembad. En toen hebben <laughs> ze, ze een heel groot ding gehuurd met zo'n badje achterin. Zij ja, <laughs> ja, Zijn ze naar Amsterdam gereden. <laughs> oh, wat goed hè? Een zwembad. Ja. ja, vroeger was het toch een soort van... Die artiesten waren, weet je wel... Nu is dat niet meer, want ja... Uh, uh, alleen met Nederlandse artiesten... als nou, dus ik altijd sneu vind, die mensen waren, die waren enorme sterren... En dit en dat en zo, en dan later... Want... Drie jaar geleden zo kwam er zo'n zo filmpje van die David Hazelnoot dat hij helemaal lam had, ja. in zijn eigen, in zijn eigen braaksel in zijn ja. hotel kwam. Ik dacht, oh my god. Nou, ja, dat kan een keer gebeuren, joh. Ja, maar dat hoeven we er niet te zien. <laughs> ja, ja, ja. Gewoon een zure op de Ja, ja dus met, Dat, eh, dat op moet, moet kunnen, maar dat hoeven we er niet te nee, nee, nee, dat ben ik wel met je De mee. totale teleurgang van die nee. mensen, maar ja. op. Het is natuurlijk ja. ook gewoon... Maar er zijn nou, wat er ook wel... dat betreft, heb ik het wel goed gedaan, hè, Ja, dank je. Dat zie je van dichtbij. En jouw hoogte moet komen. Maar goed, uh, uh, ik bedoel, uh, uh. hij uh, doet er natuurlijk wel wat voor. door heel veel buiten bezig te zijn, Frank. Ik neem het even een klein beetje voor hem op. <laughs> he, wat er <wat>, uh, <laughs> gaat. Ja, ja, maar, ja, maar Frank is natuurlijk een echte artiest. Uh, uh, uh, een geboren artiest. Ja. Ja. We, ja. we, uh, ja. we hebben het hier wel over, over mensen als. Uh, ik <laughs> noem een Phil Collins, ik noem een Rod Stewart. Maar. Uh, uh, Frank Paardenkoper. Ja. Frank Paardenkoper, ja. alias Dingetje, ja. niet uit. We hebben in uh, Suriname uh, Roddy Stewart. <laughs> hele bekende artiest. Nou, ik denk... Ik denk doe maar. Kunnen we er nog eentje doen? Ja, wel, ja. Voor dat doe Tino's en uh, ja, Colum uit speelt. Product. En wij draaien natuurlijk alleen maar goede muziek. Maar ja, ik kan, het maakt niet uit. Want je, kan, je hoeft het helemaal niet te luisteren. Je ik kan mist, het missen. Je mist toch niks. hè? Sterk. Ik had zoveel andere leuke dingen kunnen doen. <laughs> Uh, wel uh, leuk, Ger, dat je die toevallig uh, draait. Ja. De ja. Toto ging over. Uh, van de week zag ik ook nog iets uh, voorbij uh, komen. En dan kijk ik aan uh, de linkerkant uh, naar uh, Tino. Want die, uh, die vertelde op een gegeven moment van. Uh, er zit een irritante uh, radioreclame. Dat gaat over de, de Toto. Zo, nee, maar die op tv. Die, die, die, die, die, die, die, die, en die van de meiden met. Uh, ja, met. met uh, Gebroeders en, van en de eentje, eentje hier en een tweetje, daar word ik helemaal gek van. Ja. <laughs> maar wat ik geluk... echt echt de meest irritante reclame vindt... en ik hoef het alleen maar te zeggen... weten jullie het meteen... strato strato Die nep-DJ die dan... Ja. Ik werd vannacht wakker met dat liedje. strato strato Ik werd er helemaal gek van. Ja. Maar dat is natuurlijk wel gelukt. Blijkbaar is het waarschijnlijk een goede DJ. Want het deuntje is ja. wel goed. Ja, ja. Dus het is... Uh, nou ja... vroeger. Uh, het is er doorheen trappen, Ik bedoel... Ja, misschien uh, wel ja, uh, uh, genoeg uh, stratos strato, Ja, dat is ja. ja. Nee, het is echt. Uh, maar de, de, de, ja, we hebben het wel meer over gehad. Over uh, blaartrekkende uh, uh, commercials. Die, die, die, uh... Kijk, er is niemand. Er is geen omroep die er wat van zegt. Want het is geld. Nee, komt er komt gewoon geld binnen, dus uh, ja, doe maar. Ik ga, denk oh. ik, straks even op de fiets door de halte Strato. strato. Ja. De halte Strato. Ja. De halte Strato. Ja. De, de, de halte Strato. strato. De, de halte Strato. strato. En de Strato. Maar een ja. Ja. Ja. En dan 2 per gratis. 2 ja. per gratis! Oh, gelukkig hebben wij geen een Oh nee, oh, oh nee, mijn kleine sterretje wordt te scheur. Ik ben een stil met koklas in, de staan ze voor de deur. Een, uh, jij hebt een uh, een, uh, een column, hè? Ik heb een column. Nou, ja, ja. nou, zullen we die dan ook maar gewoon 12. even fijn introduceren dan? Half twaalf geweest. Laten we luisteren naar de kolom van Stij. Buienradar. Mijn jeugdvriend Robert heeft een litteken op zijn zak. Een soort bliksemschicht van Harry Potter, maar dan op zijn scrotum. Ik was erbij. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. We waren met een paar vrienden klaar met waterskier langs de kust... en hadden trekken een broodje bij Strand in Take 5. Normaal gesproken maakten we met de speedboot een strandlanding... door keihard de kust op te varen en dan op tijd de motor omhoog te trekken. en Dan gleed je zo het strand op. We dus zaten een beetje mikken tussen wandelaars door en levensgevaarlijk... maar wel spectaculair natuurlijk. Dit keer niet, want het was hoog water. We legden de boot voor anker en moesten door het water waden tot borsthoogte. Robert had geen zin in een koud bad... en schoof zo ver mogelijk naar de punt van de boot... om zich voorzichtig in het water te laten glijden. De koukleum. Even later hoorde ik hem mijn naam schreeuwen. Stuik om hier, het gaat niet goed. Hij stond in de branding met een vertrokken gezicht. Ik ben duizelig, hou hem even vast. Toen hij even laat op strand stond, zag ik dat er een straaltje bloed langs zijn benen liep. Kijk even naar mijn ballen, het doet pijn. Ik dacht eerst dat hij een slechte grap maakte, maar heel langzaam duwde hij zich gescheurde natte zwembroek opzij. En daar was het. Op het moment dat hij zich van de boot liet zakken, had Robert een stalen boothaak over het hoofd gezien met uiterst pijnlijk gevolg. De aanblik van een met bruutgeweld geweld open geschurde zak... zal ik niet in ruwe medische termen proberen uit te leggen. Maar ik ben een van de weinige niet gecertificeerde artsen... die weten hoe het mannelijke klokkenspel er van binnen uitziet. En nu? Ja, bellen met een dokter natuurlijk. We strompelen naar de strandtent. Daar hangt een oude Westen muntjes telefoon. Er wordt gebeld met de dienstdoende arts. Het is een zomerse dag. We hebben contact. Robert moet zelf met de eerste hulp spreken en terwijl hij verslag doet van zijn gescheurde schrotum, ziet hij op de grond een muntstuk liggen. Het is een grap van strand dat eigenaar Gert Tonen... met superlijm vastgemaakte gulden op de grond. En terwijl Robert staat te vergaan van de pijn en tussen de arts spreekt, zien we hem langzaam en behoedzaam bukken om het muntje op te pakken. Eigenaar Gert heeft de tranen in zijn ogen van het lachen. Robert ook, maar dan van de pijn. En dan blijkt plotseling het probleem groter dan we denken. We kunnen Sander niet in, zegt de eerste hulp. Het verkeer staat volledig vast dus u moet onze kant op komen. We wandelen naar boven, de boulevard op. Daar staat de viskraam van Jaapie Kroon. Niet de meest voor de hand liggende helpende hand... maar visboer Jaap blijkt een barmhartige Samaritaan... en even later rijden we in natte zwembroek richting het ziekenhuis. Robert ligt in de achterbak in een bed van hondenharen van de visboer. En in eenmaal het ziekenhuis zijn we gelukkig snel aan de beurt. Tussen een kind met een zondagsarm en een vrouw met een burberry hoed die van de fiets is geflikkerd. Terwijl ik in de behandelkamer in mijn zwembroek wacht op de terugkeer van mijn vriend... hoor ik hem de hele afdeling bij elkaar schreeuwen... Een prikje en schoonmaak van binnen met peroxide of zo, volgens mij. Ik voel het opnieuw aan mijn eigen bal als ik dit opschrijf. Hechte verbanden weer naar huis. Uiteindelijk heeft Robert een ruime week op een rubberen autoban moeten zitten thuis. Fietsen mocht een paar maanden niet, maar wij bleven om de dag vader de zaakje nog deed natuurlijk. Met inmiddels twee volwassen dochters zit het antwoord inmiddels wel duidelijk. Maar in de jaren die volgden had Robert volgens mij wel last van zijn litteken... als er onweer een bliksem op kom was. Hoge drukgebieden en lage drukgebieden lieten hem niet onberoerd... Een wandelende buienrader in je ballen, dat lijkt me wel zo handig. Jeugdsentiment voor mij eigenlijk, wat dat er gaat. Want, ja, voor mij zeker. Want uh, dat is een beetje de periode dat ik uh, plaatjes begon te kopen. Oh. Ja, bij uh, Wim Peters uh, aan ja. het eind van de halte ja, Radio ja, Peter. Ja. Ja. En op een gegeven moment werd dat uh, steeds uh, indrukwekkender. Gingen ze verder weghalen. Maar maar goed, ja. Jaap en die plaatjes lagen dan in van die witte vakken. Precies ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, maar ja. je kent ook... Uh, Discotaria had je daarvoor. Hoe is dat oh, zijn is dochter? Ken jij zijn dochter nog? Amber? Ik weet niet waar Amber is. Nee, ik weet ook niet. Nee, nee. Nooit meer wat van de gehoord. Hij woont in Amsterdam. heeft uh, twee kinderen en uh, een baan en een uh, leven volgens mm. mij, denk ik. Nou, leuk. En, en ja. heeft ze vroeger gereest ook nog? Zeker. Ja, ja. zij ja. heeft ook ja. nog gereest. Ja. Zeker. Ja. Ik ben wel eens met een heel ploeg en, uh, op vakantie geweest naar de wintersport. En ja. daar was, was zij ook bij. Wim ja. zit weer in stand Die heeft Casablanca verkocht op de Stedijken. En die is, die is terug in het dorp. Oké. Okay ja, maar, weet. maar ik weet ook dat uh, als je vroeger een platenwinkel binnenkwam, dan had je alleen maar de hoes. En ja. dan moest je naar de toonbank lopen om uh, ja. het ja. vinyl op te halen. Zo uh, werkte dat dan. Wim Peters, Atje Ad, Keur, die reed voor Liva Lok, reed die artiesten rond. Want Liva deed natuurlijk bij Mojo concerten. Toen kwam Diana Ross, die was in Zandvoort. En die werd er Atje Keur, werd die <laughs> rondgereden, een oude Jaguar. En toen gingen ze bij, bij Peters een plaatje kopen. En Karin, die werkte bij Wim Peters in de zaak. Ja. En Diana Ross die kwam daar binnen. Volgens mij moest de deur op stof, Want Dianne Ross was binnen heel gedoe en getrut. En, uh, dus ze namen, Diana Ross zocht een plaatje ja. uit of twee, weet ik veel. En die wilde weggaan. Ja, zonder <totstuk> te betalen. Dat moet je natuurlijk niet doen bij Karin, hè? Die <totstuk> nee, hey, uh, dacht wel. Die dacht, al dacht, de, dacht ons en, is ja. Dat was het verhaal. En, uh, dacht verhaal. Die dacht dat dacht, je, Diana Ross, ja. dat je een plaatje kunt pakken en weglopen hier. Wat denk je zelf? En welke Karin is dat? Karin Eldering. Ik oh, geld ja. weer niet bij ja. bij Wim weg okay, hier, ja. mij kwam bij Jeroen niet weg zonder te betalen ja. en terecht ja. Ja. en terecht ja je moet wel die mensen eten. denken maar omdat uh, bekend zijn dat ze alles kunnen flikken. dat zijn geld Zo muziek, muziek is sowieso je, niet ik weer bij een scheurtje ja. houden, frank ja, ah, ja, maar ik vind ik die wil ook steeds gratis koffie hier ben je helemaal gek geworden moet ja. gewoon betalen man ja, in een potje ja. nou ik krijg af en toe ook wel eens een bakje als ik bij Total Warrior sta van Gerda. als hij dienst ja, ja ja, ik geef daar voor vrienden koffie weg, jongen. Maar alleen voor vrienden. Ja, dat deed je vroeger in de stad bij Sols. Dat heeft je nog je baan gekost. Bij Sols. Ja, Ja, ze hebben het er nog over. Ik sprak iemand die daar toen ook werkte. Sols waar de Febo nu zit, toch? Nee, andersom. Waar het plein zit. Daar zit Sols. En ik werkte daar, maar ik gaf. Die Duitsers gaf ik altijd zeggen... worden ze hier vier mayonezen? En toen zeiden ze... ja, bieten. En toen deed ik heel veel mayonezen op. En dan gaf het altijd een beetje schuin aan. <laughs> oh, ja. En negen van de tien ging hij eroverheen. heen. Ah, maar in, maar, ah, dat is, maar uh, de kunst was toch ook... Dat was volgens mij de truc bij uh, de familie Pieters. Bij, uh, bij, dat je in het zakje in de onderkant knijpt. Dat was er knijpen. Dan kan je net iets minder. Ja. Ja, ik, ja, ja, ja, ja, ik heb ja, daar nog ja. een mooi verhaal over. Over frituur dan ver. Want ja, ja. Uh, ik heb in de klas... Lekker patat. Ja, ik ja, ja maar ik heb uh, nog in de klas gezeten bij Johnny Pieters. Dus ja. de junior. Die jongen die is... Helaas alleen met een brommerongeluk, toch? Ja, dat verhaal, dat weet ik ook als de dag van gisteren. Maar goed, maar die vertelde op een gegeven moment... ja, ik sta bij pa in de zaak. En op een gegeven moment, dan was hij patat aan het scheppen. En ineens kwam er ineens een hoogblonde dame. Dus de patat ging er in één keer half na. ook zo'n mooi verhaal. Dus goed. Ja, dat is toch. Maar bij Sols was het wel en ijs. Ik mocht altijd, elke avond, dat Zolte ijs nam ik dan mee naar huis in bakken... Emmer. <laughs> De hele, ja. hele familie ja. deed eraan mee. Dus ik heb er twee seizoenen gewerkt. Maar, waar, maar kon je het volgens mij niet bewaren of zo in zo'n machine? Nee, ik weet was, weet volgens okay. mij niet. Nee. Het is natuurlijk gewoon poeier met water meer. Ja. Ja, ja, maar ik weet ik het. Ik ik het is al een tijdje geleden ja, ja, ja. hoor. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. jouw het nog eens zwart-wit. Ja, was het zwart-wit. Ja, toch? Ja, ja. Dus, Komt er nog een plaatje van een onbekende artiest. Eerst Ger eventjes. Dit is redelijk onbekend. Nou, niet helemaal. Maar dan niet helemaal. <laughs> nee, helemaal niet. De koers. De koers. Wees met de Of course. She's lost his trust and so she must know all is lost. The system has broken. Ger over van wie ja, dit nou geweest moest Volgens mij is het origineel veel veel in het. Ja. En dit is een uh, een koffer. Co co co de cors. Co co maar dit is coors. wel de MTV Unplugged versie. versie, is wel hmm. live geweest dit. wel ja. ja. goed. Hoor je? Ja. Hoor je? Hoor je? Hoor je? Ja. meisjes konden heel bijzonder vrolijke. Ik hoor andere haas in de achtergrond, Nee nee. Dat is wel heel erg. Tenzij, hij die ook in het publiek zat. Hee Ger, wat iets vragen? Ja. Betrapt terwijl je seks had onder de douche. Nee. Lekker plekje, hè? <lacht> maar, uh, <lacht> nee. Sorry. Maar uh, er was in, in, het, in, in België is een, uh, een, een koppeltje dat had. Het uh, uh, bedre bedreef de liefde in, in, de, in de duinen of in de bossen. En uh, er was dus een, uh, een, een boswachter die had daar een wildcamera opgehangen. Waar die helemaal ja. de hertjes <lacht> en de mee vrienden. Dus die man zat achter zijn computer <lacht> en die. Uh, die zag dus een ene een kopulerend een, een stel ja. in de bosjes. Waar hij normaal hertjes en egeltjes zag. Maar ja. dat heeft die man gedaan. Dus ik denk wel, goed. goed, goed, goed. Maar die heeft uh, uh, een Facebook post gemaakt. En gezegd, nou, uh, ik zal de beelden niet delen uit respect voor jullie privacy. Maar als je nou een leuk, als je een pontje Leonidas bonbons uh, achterlaat. Dan, uh, ja. dan zal ik het nooit posten. Ja. En lijkt nou, die man komt de volgende dag. Komt die het bos in? Ja hoor. Een hele doos, bro. Je legt ook niet dat de wolf aan de boom. Oh ja. Ja, ja. ja. ja dat ja. vind ik wel ja. Heb Je hebt goed gevoel Ja. ja. Heb je hebt ja, ook een goed gevoel voor humor. Ja, En, uh, ja, en geen misbruik van social media, toch? Nee, maar die man had natuurlijk nooit dat filmpje <laughs> op internet gezet. Dat, dat doe je niet. Ik wil natuurlijk niet ja, ja, ja. Rond de hele rel rond die manier van leer wat, wat enorm triest is. Ja. Dat, dat dat soort dingen gebeuren. Dat mag je gewoon niet doen, natuurlijk. Maar, nee, dit maar was beetje... deze grap was zo goed. Ja. En je bent nog een veel groter gevoel voor humor als je dan ook de chocoladedoos ophaalt. Ja, ja. Zo zie je maar, hè? Af en toe gaat het nog, ja, nog Lekker plekje. Ik kan het nog wel herinneren van de vroeger. Dat je, ja, ik heb nog wel eens een dame, jij kent er ook nog wel... Uh, begin met een teen en eindigt op op Ik Kan voor de rest niks mm -hmm. zeggen. oh ja mm -hmm. En uh, mm -hmm. in, in, de, in de kruis, als uh, dus ik de halve genomen naar huis had gebracht... diep in de nacht, toen waren er nog geen ballonwedstrijden. Althans, niet dat ik uh, ooit <laughs> moet in de Even, even uh, uitleggen. Ballonwedstrijden zijn uh, uh, dat, je, dat je moet blazen. Ja. Ah. Dus ik daar op zo'n parkeerterrein uh, op de zeeweg. En uh, op een gegeven moment uh, met de tine in de weer. Met die houten slip uitgetrokken. En op een gegeven moment, ja hoor. Zo'n bo zo bom van een zoeklicht op mijn Arie. Nee. En, nee. <laughs> ja, die man, zei, wat bent u aan het doen? Zij ben, ik zoek mijn klokje, weet je. Ja. <laughs> dus Erg jij bent het zelfs het ja. betrapt terwijl je de liefde bedreef in een automobiel. Ja, dat wel. Ja ja. Ja. ja, ja. dat kan gebeuren, maar dat is op zich helemaal niet. Maar ja. niet. dus nooit in het bos met een Niet in het bos, nee. nee. maar, maar ook, een ook weer bekende voorbaan van de sloep. Weet je het thuis een krijgt? Nee. Ik zet alles op nee. <laughs> Ach jongens. Ja, ja het is allemaal wat. Dat, en, is mooi, uh, is, dat waren ja. mooie tijden. En, ja. uh, ik, ik, uh, ik liep langs, la laast, uh, langs de, de kerk uh, op het kerkplein. Oh. En toen dacht ik, oh daar heb ik ook nog gelegen. Doe normaal hier. <laughs> en ik ben niet de enige. Niet denk. Je terug. Ik denk niet <laughs> de enige. Oh je wilt op het, op het veldje buiten de kerk? Ja, oh, de kerk. gewoon niet in, in de, de kerk. Nee, toch? achter de kerk. Maar na dus het zingen de. De ja, inkom om. <laughs> ja, dat was echt. Uh, maar het, het, het, weet je, wel, het ging allemaal zo makkelijk vroeger. Het ja. was allemaal Pardon? zo gezellig. Pardon? Pardon? Pardon? <laughs> ja. Echt dat je zegt van, nou, er is niks aan de hand. Ja, maar ons roep heeft daar een programma van gemaakt, Andere Tijden. Ja. Ja. ja. Nou ja, zo moet je het zien. <laughs> dus wat dat betreft, uh, zet hem even aan. Uh. Ik uh, heb hem aanstaan. Vertel. Ach, vertel, vertel, vertel, vertel jij nou maar. Wat is dit? Ja, Beatles. vertel jij nog maar. Heel goed. Oh, ja. dit is een Beatles. Ja. Maar, ja, maar we zouden toch een nummer horen van een onbekend beentje. Dat is de, toch onbekend de, ding. een onbekend bandje, onbekend bandje. Jij weet het niet. Dan moet je naar de film Yesterday kijken. Heb je die gezien? Weet, ja, dat hebben gezien. Leuk, ja. Ik weet het niet. Dat is Ger. Dit komt uh, de toverdoos. toverdoos. Ger van deze Aan. Platen eigenlijk. Because, Because. Ja, prachtig. Mooi zingen. Ja, oh, mooie koortjes. Prachtig. Ik vind het prachtig. Ja, um, ik hoop ik, dat ik, mensen ik, thuis ook genoten hebben. Ja, maar ja, verstaan. meestal luisteren ze niet. Ik, <laughs> ik, maar, heb, nog niet, Sorry, Sorry, ik heb nog wel, wel wat. Sorry, ik was in slaap gevallen. Ik heb nog wel wat. wat Als heb je jij? bij, uh, bij zo'n tankstation... dan kan je toch wel een soort uh, fruitsap meenemen. Dat zou kunnen, ja. Daar, nou, dat je er betaald, ja. Meest ja, ja dan moet je er wel voor wat voor betalen. Ja, maar nou, maar in Amerika wel. ging dat uh, toch uh, op een hele andere manier. Want er kwam een dame ineens binnen zitten... met een onderdaan oh, aan de leiband. wat, wow. een? Een... Een dame met uh, aan de leiband een onderdaan. een onderdaan. En die zei op een gegeven moment... ik wilde gewoon wat vooruitzaap hebben. Een onderdaan? Wat is een onderdaan? Oh, ja. Dat weet ik niet. Een onderdaam. Was het een geknevelde heer in het lakleer met een zo hond? Zoiets, ja. ja. <racht> ja. Ah. <risas> aan de lijn, ja. ja. oh, oh, oh, oh, okay. nou? Uh, ik zie dan een We beetje... is ja. met een SM dame boodschappen gedaan. Is dat toch? Ik, ik nu moet dat, al, Ja, nou ja, goed. Uh, <racht> dan, dan kom ik weer op dat verhaal van weken geleden van jou uit. Dat je op een gegeven moment zwaaien naar blootrikken. Oh, ja, ja, ja. Dat verhaal. Nee, maar ik ben nog nooit. Nee, mensen van alle, alle gekke, alle gezinten en gekkerheidjes. Ja, je kunt mm. dat gewoon boodschappen doen. Ja. Deze kozen voor mijn dingetje. Ja, maar ja, goed. Had, ik, had, had, had die man die als hond waarschijnlijk gekneveld was, had hij een mondkapje om? Dat vermeldt ja. ja, ja, we de historie uh, niet. Dat is Hij Dingenetje. Zou iedereen ja. wel willen weten. Ja, ja. Die foto werd wel op Twitter gezet en werd. Nou ja, behoorlijk gedeeld. Vind ik niet belangrijk. Dus. Hebben wij nog een leuk plaatje dan? Ja, maar dat uh, duurt drie minuten. Dus we hebben nog even een minuut... dikker een anderhalve minuten... om uh, even deze show verder... te Ik vind het zo uh, leuk dat Javan het helemaal uit uh, mee, Ja, Javan gaat het uitmeten. Heel ja, I ja. wouldn't care less. Nee, maar gewoon echt de, de, de ware disjockey... die, die, die doet dat. Ja, ja, dus we hebben nog heel even... Kijk, en dan nog nog zegt luk. hij van als hij, als hij start... En dan komt hij helemaal precies uit met het nieuws. Ja, ja. Nou, maar doe dat net... dan gewoon, maar heb het er niet over. Dat is net of die man van het nieuws. Dat heeft, heeft gezegd van. Hé, uh, hey, Jaap, nu starten. En dan. Uh, en hoe heet die man? Die Baks? Pieter Baks? Nee, hoe heet die weer? Pieter ja, Baks. Van het weer. Oh, die. Eh, ja. uh, Quaks. Oh, Bugs. Bugs. Ja. Ja. Ja. ja, en die komt dan Kwaaks. met het weer? Jaap Kwaks. Nou, nah, nee. Nee. Ik... nee, nee, vind ik ook. Nee, nee, jongens. Kom op, ik ga inpakken. Kom. Jij gaat inpakken. Ik, nou, dan kan ja, ik, ik, dan ik uh, langzaam uh, het, het, het verhaal even inleiden. Uh, van uh, degene die ik uh, dan op het oog heb. Ik heb haar al eens eerder uh, hier gedraaid. Uh, zij komt uit uh, IJmuiden. Ze heet Fabiane Dammers. Uh, in 2007 heeft ze iets uh, gedaan. voor uh, haar opleiding aan het uh, conservatorium. En de opdracht luidde: van uh, ja, kan je dan ook iets maken. wat een literaire achtergrond uh, heeft. En toen had zij op een gegeven moment bedacht. Ik uh, ga uh, het, het hoorspel van Dylan Thomas in een liedje uh, vervatten. Dus dat heeft ze gedaan. Uh, voor die mensen die, uh, die dat uh, hoorspel kennen, dat heette uh, Under Milkwood. Maar is het een hit? Nee. Nou, waarom bereid het... we het dan? Ja, dat moest uh, Dan kan nog iets op. Op. moet je, moet je mensen ook een kans geven. De, ja. Ja, ja. Ook... Is het nieuw? Of de... Nee, dat is uit 2007. Is de, het is de, de kans nog wel show. Het is oud en het is geen hit. Nou, maar goed. Uh, kansloos. Maar, uh, ja, nou, dat zeg jij dat het kansloos is. Ja, maar ze hebben wel nooit ook, Zeg oh ja, wel ooit zo de Ik ga het Nederland Ik ga het niet Ik weet het niet gebruiken. Ik ga het hè? Ik ga het jongens dus even uitzetten. <laughs> <laughs> <hazes> Dit is uh, het, uh, waar het uh, liedje waar Ik het over heb. het <hazes> <good>. <hazes> <hazes>